8 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. De FNV houdt in haar huidige vorm op te bestaan... en gaat op in een nieuwe vakbeweging. Dat is de uitkomst van het crisisoverleg van de FNV-top in Dalfsen. Er komt een nieuwe vakbond die niet zal worden geleid... door de huidige FNV-voorzitter Jongerius... of door de voorzitter van FNV-bondgenoten Henk van der Kolk. Als de FNV-leden ermee instemmen, komt de nieuwe bond er nog voor de zomer... PvdA-kamerlid Jetta Kleinsma is gevraagd om in mei een oprichtingscongres voor te zitten. De nieuwe FVV wil meer naar haar leden luisteren en meer een vakbeweging zijn van de 21ste eeuw. De problemen binnen de vakcentrale FVV lagen dieper dan alleen de ruzie rond het pensioenakkoord, constateren de verkenners Herman Wijfels en Han Noten, die de problemen binnen de vakbeweging onderzochten. De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Kane heeft zijn campagne voor onbepaalde tijd opgeschort. De Republikein Kane, voormalig paas van een pizzaketen, raakte de afgelopen weken in opspraak na aantijgingen van seksueel wangedrag. Deze week nog meldde zich een vrouw die zei dat ze jarenlang een buitenechtelijke relatie met hem had. De populariteit van Kane had ernstig onder de beschuldigingen te lijden. Volgens de presidentskandidaat kloppen de aantijgingen niet. De reden dat hij zijn campagne nu tijdelijk stillegt, is dat zijn gezin onder de situatie leidt, zo zei Kane in een toespraak. In Heerlen mogen de geëvacueerde bewoners en winkeliers... morgen vroeg even terug om wat spullen op te halen. Volgens burgemeester De Pla mogen ze nog niet definitief terug. Uit onderzoek is gebleken dat de constructie van de appartementen... bij winkelcentrum het loon wel veilig is... maar het gas in het gebouw is uit voorzorg afgesloten. Dat is gedaan omdat een pilaar in de parkeergarage verzakt... en er bij instorting ontploffingsgevaar zou zijn. Het is onduidelijk wanneer de bewoners en winkeliers weer terug mogen. Het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui...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 Nog wat, goedenavond. We gaan een rondje langs het veld maken. Beginnen in Groningen bij Henk 2-1 voor FC Groningen. Groningen heeft meer grip op de wedstrijd gekregen. Nog niet meer kranten gecreëerd, maar dat geldt ook voor NEC. 2-1 in Groningen. De Graafschap Rode-EC, Richard van der Made. 18e minuut, 0-0 nog op de Vijverberg. Zes punten is het verschil tussen beide ploegen in het voordeel van Roda, Maar het is de Graafschap dat tot nu toe de wedstrijd controleert. ADO tegen NAC, Frank Wieluart. De kwartier onderweg, Ado had voor kunnen staan als Vincenzo een van de twee dotten van kansen die hij heeft gekregen, niet allebei over had geschoten, maar er één in ieder geval in had geschoten. Dat is in allebei de gevallen niet gelukt. De late wedstrijd is straks om kwart van negen uit de Arena Ajax tegen Excelsior. We naar de Jayhawks en nu gaat luisteren naar Hancock. Ik heb zojuist een vrije schok gezien van NEC, van maar hij heeft helemaal niks opgeleverd. En vervolgens een counter van FC Groon over de rechterkant van het veld. Het Texera probeert er langs te komen bij Comboy, maar dat lukt hem niet. NEC de bal overgenomen. En dan kan ze zich weer bouwen aan een aanval. Ik heb ook nog een schot gezien van Goosens, Een verraderlijk schot, wat Van Loo nou, redelijk goed verwerkt. En ik heb de bal niet direct klem vast, maar in tweede instantie kon hij de bal toch wel pakken. Het is weer NEC en dan ontstaat meer ruimte. En NEC gaat aanvallen, meer gaat aanvallen om die gelijkmaker te forceren, Krijgt het FC Groningen vanzelfsprekend ook meer ruimte. En het zal me niet verbazen als er nog meer doelpunten vallen in deze wedstrijd. De NEC gaat ingooien. Een meter of tien van de cornervlag op de helft van de FC Groningen. bal is gegooid naar de gozers Net buiten het strafschopgiet. Die probeert zich te langs te verwermen. Dat lukt. dan komt de voorzet. Maar er is niemand van NEC om die voorzet binnen te tikken. Het was een goede voorzet. Die kwam gewoon op de rand van de 5 meter. Maar Wil kon er niet bij. En Van der Heijden blijft gewoon staan. En toen kon Sparf heel gemakkelijk uitverdedigen voor FC Groningen. Maar dat was een mogelijkheid. Zeefuik nu in het 16 meter met de rug naar de goal toe. De bal is alweer in de verdediging van NEC. Komt terug. Wil nog eens een keertje. Maar die kan niet weer naar voren worden geknald. Maar nu op het hoofd van Van Dijk. Weinig overleg nu in deze fase van de wedstrijd. Bij NEC de combinaties worden niet goed opgezet. Bovendien ook nog eens een keer een overtreding van Sparf. En nu dus een vrije schop voor NEC. We hebben gespeeld. 67 minuten. 2-1 voor Groningen. De Graafschap Roda. Richard van der Maden. 22e minuut. Nog altijd 0-0 aan beide kanten. één grote kans. Schrekkoviets in de beginfase met een prima schot. En zojuist uit een vrije trap. Vanaf de linkerkant was het Jonker, de aanvoerder van Roda, die de bal ineens op de pantoffel nam. Uitstekend geschoten, maar een prima redding ook van de keeper van de Graafschap, de Winter. En via de... De paal ging die bal er uiteindelijk uit. Roda JC heeft nu het balbezit op eigen helft. Dan wordt Donald ingespeeld. Donald met de bal naar de buitenkant. Waar Ramsey staat, trekt dan naar binnen. Wordt bewaakt door Breinburg. Er is wat ruimte voor Roda nu om te voetballen. En via Vormer gaat de bal dan nu naar de andere kant. Naar links. Roda dat veel, breid, veel breed speelt. In tegenstelling tot de Graafschap dat vooral snel de weg naar voren zoekt. Met veel enthousiasme speelt. En de wedstrijd tot nu toe ook eigenlijk wel controleert. Nu is er even wat meer balbezit van Roda. In deze fase met Ramsi nu naar de linkerkant. Dan uh, wordt er gekeken waar de afspeelmogelijkheden zijn. Maar voorin zowel Jonker als Malky erg statisch in die eerste 22 minuten. Dan een beetje riskant. Het balletje breed achterin. Via Biemans gaat de bal nu naar de buitenkant naar Montijn. En zo probeert Roda opnieuw te bouwen. Maar het heeft tot nu toe niet geleid tot nog veel goede uitgespeelde aanvallen aan de kant van Roda J.C. Ado Nak, Frank Willeit. 24 minuten onderweg. Balbezit voor Ado. Immers tegen uh, Nak. nog altijd 0-0. In deze wedstrijd. Maar Vincento heeft inmiddels al zijn derde grote kans gehad om de score te openen. Het zou zijn avond kunnen worden. Maar dan moet hij nog wel een kans binnen gaan prikken. Anders wordt hij sowieso wel de man van de avond. Maar dan met de titel Slemiel erachteraan. Want hij heeft wel degelijk een paar behoorlijke kansen gehad. Om de score te openen voor Ado de ingooien. Aan de linkerkant. Luksic gooit naar de Vincento. Verliest het duel van Jansen. Wordt de bal opgevangen door Ado Safjevic. Weer terug naar Luksic En dan het inspelen van Van Duinen. Is weg bij Luiks. Even die sliding erin gooien. En dan kan Nack eruit komen via uh, Lurling. Lurling heeft wat ruzie met de bal. Heeft ook een van de enorme kansen van uh, Vicento ingelijnd. Omdat hij uh, niet echt de controle had over de bal. Ook nu raakt hij hem kwijt. Achterin bij uh, Ado. Omdat hij de bal heel uh, slarrig aanneemt. En hem gelijk te ver van zich afspeelt. En dus kan Ado nu weer komen. Over rechts de kant waar Sherry over het algemeen zich uh, uh, roert. Samen met Ami. Ami wil er eigenlijk wel overheen. Maar kiest voor de binnenkant. En hij wil net Sherry naartoe. Schiet dan maar eens. En dat is dan lijkt een makkelijke bal voor Ten Rauwelaar. Maar daar zit van... Duinen dan nog tussen. En die wordt teruggefloten door scheidsrechter Del Ferriere. Omdat hij daar waarschijnlijk de, de doelman de ten Rouwelaar heeft aangevallen. De eerste, ja, de eerste kleine half uur ziet er best aardig uit. Met name van Adokant. Maar ja, dan moet je wel je kansen erin schieten. Texera heeft er al twee gemaakt voor Groningen. Henk Kok. Ja, in totaal staat hij nu op vijf. Dat is wel aardig voor deze man, hoe doe ik Van de laatste wedstrijden was hij niet zo, uh, niet zo geweldig goed. En wel tegen PSV werd hij nog gewisseld voor Pedersen. Bal in een 16 meter gebied uh, bij NEC. Van Eijden moet snel uitverdedigen. En dat doet hij dan nou wel. Speelt die bal helemaal naar de linkerkant van het veld. Maar er is geen enkele medespeler te bekennen. Maar wel heeft uh, Hiarie daar uh, plaats genomen. En uh, via wat spelers van FC Groningen gaat hij dan terug naar uh, Van Lo. Die wordt hard teruggespeeld op Van Lo. Het publiek begint even a en hoe te roepen van uh, Van Loo is niet zo'n betrouwbare doelman uh, in de vesten van, uh, van FC Groningen. Maar het gaat allemaal goed. Wel bal aan de rechterkant wordt terugverdedigd door NEC op doelman uh, Babos. Ook een ongelukkige trap weer van Babos. Wat is er nou voor een bal? Er kan eigenlijk niemand bij, behalve Sparf dan. Sparf uh, probeert Bakuna aan het werk te zetten. Het is de dans om de bal. Er zit weinig overleg in de aanvallen van Groningen. Althans in deze fase. En ongelukkigwijs speelt Tadis ook nog maar zo de bal over de zijlijn. En dan gaat NEC ingooien op een meter of 15, 20 van de, van de eigen kornervlag. Nou, eens even kijken wat NEC daarmee gaat doen. En uh, FC Groningen geeft uh, veel druk vanzelfsprekend. Ik kijk eens even naar het scorebord. Ruim 70 minuten gevoetbald, 2-1 voor Groningen. De Graafschap doet het uh, ineens elke keer. Richard van der 26 e minuut. En met veel enthousiasme speelt de thuisploeg deze wedstrijd tegen Roda in de eerste helft. Uh, tot nu toe tenminste. Zojuist een uh, prima vrije trap van uh, Kujala. Uitstekend ook uh, gekiept door... Uh, Kiszek, de Poolse doelman van Rode JC-Rode, dat nu weer het balbezit heeft. Maar vrij voorzichtig acteert in de eerste 25 minuten nu de bal naar Biemans. De centrale verdediger Poupon jaagt de spits van de graafschap. Dan is die paas weer erg slecht van Biemans. Wordt makkelijk verdedigd door Meijer. Maar niet al te best. De bal gaat de hoogte in. En dan via Roos is er weer balverlies. Veel balverlies aan beide kanten nu in deze fase. Dan is het Donald uitgeweken aan de rechterkant met de voorzet. Zoeken naar Jonker, die natuurlijk sterk is in de lucht. Dan is het de afvallende bal. Wordt nog aangeraakt. Vlakbij door uh, Ramsey is dat. Maar daar zat weinig venijn achter. En ook weinig snelheid en weinig kracht. Bal simpel in de handen van uh, de winter. Ook de graafschap speelt tot nu toe nog wel vrij voorzichtig. Je, bij Rode JC spelen namelijk achterin. Uh, of voorin moet ik zeggen. Twee spitsen. De graafschap uh, houdt het vooralsnog bij vier verdedigers. In plaats van iemand door te schuiven. Dus wat dat betreft aan beide kanten nog vrij veel voorzichtigheid. 0-0 op de Vijverberg. Frank Wieland wacht nog steeds tot Adonak leuker wordt. Вот. <laughs> Ja, inderdaad. Zolang er dit soort fouten gemaakt worden, zoals nu achterin bij Ado. Supersepa die zomaar inlevert en daarmee de counter van Nak inleidt. Schalk daar, maar die bereikt op zijn beurt schilder daar niet voor in. En dus kan Ado toch maar weer uitverdedigen. Ado heeft wel meer balbezit. Is ook veel dreigender geweest tot nu toe dan Nak. En nee, wil ook graag het initiatief nemen. Probeert de ploeg uit Breda ook op de eigen helft al vast te zetten. Maar maakt zo ontzettend veel fouten dat het er vooral ook knullig uitziet. En Nak doet daar als ze de bal hebben ook vrolijk aan mee. Dus het is geen hoogstaand niveau waar we naar zitten te kijken. Schalk even op uh, ter hoogte van de middenlijn. aan de linkerkant. Balletje naar uh, Gillissen. Gillissen, bal aan de voet. Beetje doorlopen, maar ook niet echt heel erg overtuigend. Bal dan maar keurig naar uh, Jozefzoon. Komt goed aan, die bal in ieder geval. En dan Jansen, die wil graag een steekbaas geven op Jozefsoon. Die heeft heel veel tijd nodig om om Vicento heen te gaan. Vindt dat er een overtreding bij is gemaakt. Maar intussen heeft Coutinho al lang een breedte bal opgeraapt. En wacht dan heel lang met de bal weer opnieuw in het spel brengen. Legt hem even voor zijn voeten Die Moet dan wel uitkijken. Voor mensen die in de buurt komen. Want ook hij ging al een keer opzichtig in de fout. Daar waar Jozef's zoon bijna van kon profiteren. Omdat Coutinho eh, daar de bal ontzettend slecht aannam En vervolgens slecht eh, weglegde om hem weg te schieten. Zat Jozefzoon er bijna tussen. Maar het is vooral de avond van bijna in het eerste half uur 0-0. Henk Kok vertelde net dat NEC steeds meer ging proberen. Ja, nu bijvoorbeeld. Ze zijn wel in het 16 meter gebied. Maar we hebben nu de bal uh, niet. Nu krijgt ze de bal wel dan aan de rechterkant. Het is Van der Velden die de bal uh, voorzet. Maar er wordt ook uh, weggekomen. Dan kan zeven uit misschien in schieten. Weinig controle in eerste instantie. En dan kan uh, Van Dijk voor opruiming zorgen. Nog niet helemaal. Maar dan wel in tweede instantie. Bal nog niet weg. Het is even een beetje flipperkast daarop op het rand van het uh, strafschopgebied. Maar uiteindelijk wordt de bal dan toch weggewerkt. Maar komt hij weer terug in de verdediging van FC Groningen. Goosens komt met een voorzet. Maar de bal uh, klemvast. Jawel, jawel applaus. Maar het was een hele makkelijke bal, geloof me maar. Een hele makkelijke bal die gevangen werd door Van Loo. Die bal vanaf de linkerkant van Goossens. Het wordt zo langzamerhand tijd voor de wissels, zie ik wel. En ik heb me ook even afgevraagd: hoeveel echte kansen heeft NEC nou gehad in deze wedstrijd? Dat zijn er niet zoveel. Een gelukkig doelpunt. Groningen ook af en toe een gelukkig doelpunt in deze wedstrijd. Maar Zeefuit, die heeft nog een hele kans, goede kans gehad. om van die 1-1-2-1 te maken. Maar later werd het dus 2-1 door Texera. De wissels staan klaar. Maar het spel gaat voorlopig door. De aanval wordt opgezet over NEC, over de rechterkant. Van der Velden dan kan hij bij de bal. Van Lo, waarom kom je uit zijn doel? Want er zijn nog twee verdedigers van Groningen in de buurt. En ook twee aanvallers van Nec, Dan hoef je niet te komen. Hij kwam wel, maar voorlopig even een ingooi voor NEC. En de wissels gaan ook plaatsvinden. We hebben gespeeld bijna 74 minuten. 2-1 voor de Groningen. Richard van der Waarden wacht nog steeds op doelpunten. Ja, bijna een half uur zijn we bezig. 0-0 nog steeds op de vijverbarren. Kansen zijn er wel geweest. Grekovic, Jonker en zojuist ook Koyala met die vrije trap. Maar er is ook heel veel slordigheid aan beide kanten. Veel balverlies, veel duels op het middenveld, veel kleine overtredingen. Het is niet echt heel erg boeiend om na te kijken. Maar er is wel veel strijd, vooral aan de kant van de Graafschap, dat het daar natuurlijk ook voornamelijk van moet hebben. Nu een vrije trap voor Roda. Via Vormer gaat de bal naar de buitenkant. Dan is het Montijnen die aan een actie. Die gaat beginnen. Probeert te kaatsen met Donald. Maar dan is er weer balverlies aan de kant van Roda. Kan de graafschap weer overnemen. Maar Poupon staat helemaal op eigen helft. Ook dat schiet wat dat betreft niet erg op. Dan weer een slechte paas. Dan is het Kisjek vervolgens die weer uit zijn goal komt. Nee, het is aan beide kanten niet best. Zeker de laatste 10 minuten niet. Een half uur op de klok. 0-0. Ook een half uur bij Adonak, neem ik aan, Frank Vieluid. Ja, klopt. 0-0 ook. Oh dat klopt uh, nog ten opzichte van uh, de wedstrijd bij uh, de Graafschap. Maar nu zou daar verandering in kunnen komen. Als Schalk probeert uit te halen. Maar die schiet zo hoog over de goal van Coutinho. dat hij daar een lichte hoon uit het Kioseren-stadion over zich uh, heen krijgt. En uh, Coutinho neemt rustig de tijd. Doet nog even zijn sokken goed voordat hij uh, de uittrap gaat nemen vanaf die kant. Ado uh, probeert het wel. En als, zeker als ik het vergelijk met vorige week. De wedstrijd tegen Excelsior. Toen ze in de loop van de eerste helft het initiatief namen. Maar dat in dermate laag tempo deden. Dat niemand zich zorgen maakte in Rotterdam. Nu proberen ze tempo hoog te houden. Proberen ze de tegenstander onder druk te zetten. Maar gaat het ontzettend vaak mis in balbezit. Dan kom je nog niet echt tot goede dingen. En toch had het 1-0 voor Ado moeten zijn. Maar ja, Vincenzo. Die moeten nog even de juiste richting vinden. Al was dat hij met zijn kopbal goed in de buurt. Nak inmiddels op die uittrap van Coutinho kan uh, gaan aanvallen. Luiks terug naar zijn eigen helft. Moet even flink om zijn as draaien. En legt dan af op Botekien. Botekien even de bal inspelen. Maar ook die bal gaat weer achteruit naar de Gillissen die helemaal achter zijn verdedigers is gaan lopen. Luiks nu weer inspeelt. Bonaventia aangespeeld draait ook om. Maar het gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn in een heel laag tempo bij de ploeg van Breda. Maar ze hebben wel de bal nog steeds in de ploeg. Dat is al een klein plusje. Maar ja, wat schiet je op met kleine plusjes na dik een half uur? Nog 0-0 op de borden. Rijf van start, beat me like it was a melody. Won't bang on the drum as she me with It's touching me. When love is ja, Vincenzo, kans nummer 4. En dan schiet hij hem er wel in. Dik een half uur onderweg. Gaat die bal de diepte in? Vincenzo kruipt achter zijn directe tegenstander vandaan. En schiet die bal weliswaar wijfelend. Ik denk met zijn hak uiteindelijk over de doellijn heen. Nadat Nak probeert uit te verdedigen. Immers is de man die de bal fijnzinnig achter de verdediging van Nak legt. En uiteindelijk Vincenzo, de man die afrilmt. Hij moest het ook wel een keer gaan doen. 1-0 voor Ado tegen Nak. Been a bad thing alive, but keep on giving Slave to the mu Music van James Morrison. We gaan nog een keer van Frank Viel horen. Hoe Vicento om erin schoot. Nou ja, Met name hoe de paas van Immers was. Want het was een hele fijn hoor. Vreeftrapje, mooie boog over de verdediging heen. En tegelijkertijd liep Vicento weg uit de rug van Luix. En uh, ja, die moest dan die bal nog wel eventjes met links binnen schieten. Had al eerder twee keer met rechts hoog overgeschoten. Door die bal volkomen verkeerd te raken. Net naast gekopt al een keertje. Ja, dan wordt het natuurlijk heel vervelend als je dan de volgende kans krijgt. Begin je aan jezelf te twijfelen. Gelukkig voor Vicento had hij daar totaal geen tijd voor. Hij moest het wel in één keer doen. En schoof de bal keurig langs ten Rouwelaar binnen voor 1-0... Uh, Ado thuis tegen NAC. En nu moet NAC wel wat gaan doen. Want uh, tot nu toe in het eerste half uur hebben ze voornamelijk reactievoetbal gespeeld. Gewacht op Ado, op fouten bij Ado. Nou die fouten die kwamen er wel. Alleen uh, NAC kwam niet of nauwelijks tot serieuze uh, kansen. Aan, uh, voor de goal van uh, Coutinho. Nu een blessurebehandeling bij, uh, in het strafschroepgebied uh, van Coutinho. Daar ligt volgens mij Supusepa uh, op de grond. En hij heeft last van zijn schouder. En die wordt nu een beetje opgelapt. Er zijn dik een half uur onderweg. En Aro staat volkomen terecht in eigen huis voor tegen NAC 1-0. Kok voorspelde net dat er kansen de zouden komen. De vlag gaat omhoog. Er ja. wordt wel gescoord, maar er wordt gevlag voor de spel door de grens weg. En er waren kansen voor NEC... En een hele goede kans heeft zojuist Zeefuik gehad. Het was een aanval over de linkerkant van het veld. Vados, een inval. speelde de bal in de voeten van Zeefuik. Zeefuik dacht, nou ik zal het nu eens even met overleg doen. Die maakte die bal heerlijk vrij, maar schoot toen tegen het linkerbeen op Van van Lo. De doelman van FC Groningen die viel naar de rechterhoek, maar hij kon zijn linkerbeen nog een beetje uitschuiven. En het schot van Zeefuik, goed bedoeld, kwam tegen het been aan van Van Lo. Zo redt Van Lo vooralsnog FC Groningen voor een gelijkspel. De aanval gaat door van NEC. Het is weer Zeefuik. U in de aanval van de assistentie heeft gekregen. Van Plaatje. Platje moet die bal vrijmaken. En hij gaat schieten. Geplaatst, scoort, doelpunt! Prachtig doelpunt, prachtig doelpunt van Melvin Platje. De invallen bij NEC. Goed geplaatst, scoort met de binnenkant van de schoen in de verste hoek. Ja, ja, zojuist redden van Lo nog. En uh, Groningen voor de gelijkmaker. Maar nu staat de gelijkmaker op het bord. Prachtig doelpunt van Melvin Platje. 2-2. Maar tijd in doet hem ook voor doelpunten, Richard. Ja, ik wil hier ook wel een goal zien. Het is een beetje saai aan het worden. Gebeurt weinig. Er gaat veel fout aan beide kanten. De graafschap in het eerste kwartier. 20 minuten misschien ook nog wel de bovenliggende partij. Maar daar is op dit moment geen sprake meer van. Acht minuten nog. 0-0, nog altijd uh, de stand. En uh, ja, uh, ik moet. Uh... Zien, of Ik moet opmerken vooral dat Dennis Hickler, die, die jonge scheidsrechter, 26 jaar pas... dat hij uitstekend fluit, niet Piet Luttig is, heel veel laat doorgaan. En hij is eigenlijk tot nu toe misschien wel de beste man van het veld. Valt gewoon op in positieve zin. Nu is het Roda weer met Jonker. Speelt de bal terug naar Montaigne De rechtsback zoekt dan Malki die wel veel in beweging is nu in deze fase... maar nog niet echt gelukkig is. En dan weer een overtreding. Zoals de zoveelste overtreding van Meijer. En dan moet Hickler wel fluiten voor een vrije trap voor Roda JC... De 38 e minuut. Nog altijd geen doelpunten op de Vijvenberg. Wel een goal gezien van Vicento in Den Haag. Zalang Vierleid. Na 40 minuten staat hij nog altijd als enige op het bord. Ado tegen Nack. Daar komt Ado weer. Nu over de rechterkant. Sherry. Beetje naar binnen gekropen. Maar dan is er altijd Ami uitermate bereid... om dan over de zijlijn of via de zijlijn... richting de achterlijn te gaan. Nu krijgt hij alleen de bal niet onder controle. Dus kan Nak gaan uitverdedigen. Nak toch ja, onvoldoende. Je verwacht dat Nack zeker tegen een gehavend Ado... want dat is het. Het is een hele. Een heleboel vaste krachten. De, en toch is uh, Nak hier uh, de mindere. Terwijl het bij Nak de laatste weken zo lekker draaide. En ADO maar niet kon winnen. Is het nu toch echt 1-0 voor ADO. En is daar uh, niets onverdiend aan. Nak uh, kan opnieuw gaan gooien. De bal is opnieuw over de zijlijn gegaan. En Gorter is degene die nu de vrije man zoekt. Heeft alleen de nodige moeite die te vinden. Leurling dan gelijk met twee man in zijn nek. Moet dan wegdraaien. Doet hij goed. aan spelen, Dan kan Luuk's doorlopen in de combinatie met uh, Bonavazia. Bonaventia gaat ook diep, maar uh, Nak kiest in eerste instantie voor de linkerzijkant. Gorter is daar ook mee doorgelopen. Nu wel veel mensen van Nak op de helft van uh, Ado Den Haag. Nu nog een bal voor de doel krijgen. Dat is wel uh, belangrijk uh, op zo'n moment. Uh, natuurlijk moet dan een schilder in stelling worden gebracht. Dat zou ook nog kunnen. Alleen gaat hij nu met de bal richting de achterlijn in het duel met zijn tegenstander. Dat is Ammi, En die laat de bal over de achterlijn lopen. En zo komt Ado weer zonder al te veel gekke dingen te doen. Gewoon uit de problemen vlak voor de pauze. Wat een goal! Hey, Wat een goal! Wat een doelpunt van Texera zijn derde. Wat een goal! Prachtig doelpen met het hoofd gescoord. Voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En hoog gaat Texera de lucht in. In de kop die bal achter Babos. Wat een sensationele wedstrijd in het tweede gedeelte van de tweede helft. Hele mooie voorzet. En waarom wordt Texera zo vrijgelaten. En Alex Pastoor die kijkt verbluft. Die kijkt onthutsel om zich heen. 3-2 nu voor FC Groningen. En de voorzet van wie komt hij? Natuurlijk komt hij van Texera. De voorzet van Tadit en de kopbal van Texera. 3-2 in het voordeel van Groningen. En er moet nog zes minuten worden gevoetbald. Er zal een paar minuutjes bij komen in verband met alle wissels aan beide kanten. Tot De Graafschap Roda. Richard van den Ja, Al heel lang weinig hoogtepunten gezien in deze wedstrijd. 0-0 nog altijd. De kansen dateren vanuit de beginfase met Schrekkovic. En daarna dat schot op de paal van Jonker Roda wordt wel wat sterker. Houdt de bal iets beter in de ploeg dan de Graafschap. Maar het houdt zeker niet over. Van de Pavert kopt nu. Er ligt weer een speler van Roda op de grond. Maar de scheidsrechter laat het doorgaan. En Wormgoor, de centrale verdediger, paast de bal dan nog maar weer eens terug naar de winter. Wormgoor krijgt hem dan weer terug. Niet ziet er aardig uit. Maar het is... Allemaal op de helft van uh, de graafschap. Dus, uh... Weinig aan de hand voor Rode J.C. Meijer schuift de bal breed naar Van der Paven. Daar ligt toch wel wat ruimte. Omdat Roda met twee spitsen speelt, hebben de backs van de graafschap natuurlijk aan de zijkant behoorlijk wat ruimte om daar wat te gaan doen. Breinburg worst, ontworstelt zich nu in het duel met de Beulen. Krijgt dan de vrije trap mee aan de linkerkant van het veld. Met nog vier minuten in de eerste helft is het de Graafschap en Rode JC, dat eigenlijk tot nu toe nog weinig potten kunnen breken in dit duel. Frank Wiel in Den Haag. Een paar minuutjes nog tot de pauze. Ado-Nak 1-0. Coutinho, korte bal in de richting van uh, Supusepa. Dus wil Ado rustig opbouwen. Tenminste, dat was uh, Coutinho van plan. Supusepa schiet die bal zo hard mogelijk in de richting van Vicento. Die verliest het luchtduel. En nu krijgt hij nog een, een kans van Supusepa. En hij verliest opnieuw het luchtduel van Jansen. Bal over de zijlijn. Dus houdt Ado wel balbezit. En blijven de problemen wat dat betreft in ieder geval uit Luxik. op zoek naar een bal. Hij heeft ontzettend veel moeite met Jozefzoon onder controle houden. Luxik staat steeds aan de verkeerde de kant te dekken ook. Dat helpt ook al niet zo heel erg. Maar uh, tot nu toe heeft uh, Nak daar nog niet van kunnen profiteren. Dat Josephson daar loopt zeker uh, nadrukkelijk de basis voor, uh, voor Nak. Wel gewoon weer Ado in de aanval. Ammi, weer geen aanname. Maar nu kan hij de bal binnenhouden. En dus doorlopen. Heeft hij alleen Sherry niet in de buurt. Die is naar binnen gekropen. Moet hij zelf uitzoeken daar uh, langs die zijlijn. Sherry nu wel aanspeelbaar. Maar Ammi gaat gewoon uh, zonder al te veel uh, problemen door richting de achterlijn. Leurling dan uiteindelijk toch de bal veroverd. Krijgt weer een tikje van Sherry in samenwerking met. Sherry moet dan een beetje uitkijken. Hij heeft net geel gekregen. Maar ik denk dat Ami de overtreding maakt. En nu kan uh, Nak uitverdedigen vanaf halverwege de eigen helft. Bottingen gaat daar de vrije trap nemen. En NAC lijkt niet al te veel haast te maken. Terwijl het vlak voor de pauze toch echt met 1-0 achter staat in Den Haag. Kan NEC nog een keer gas geven, Kok? Nou, ze proberen het in elk geval wel, maar ze hebben wel een geweldige, geweldige klap gekregen natuurlijk. Eerst even die mooie gelijkmaker van platje en 1-2 minuten daarna de voorzet van Tardis en de doepen van Texera. Waardoor het 3-2 staat in de Euroborg. Het is geen goede wedstrijd geweest, maar er zijn hele mooie, spectaculaire momenten geweest... in het tweede gedeelte van de tweede helft. En dat is natuurlijk ook wel daad. En vijf doelpunten. De doelschop van Van Loo, die gaat ver richting Texera. Maar die bal die wordt opgevangen door Voor. Die valt voor de tiende keer in bij NEC. En zo kan NEC vanuit die verdediging de aanval gaan opzetten. En over de linkerkant van het veld, in dit geval met Komboy. Dan is het een zeefuil die als ik even terug laat vallen in de middencirkel. Maar hij is ook al de bal weer kwijt. En de aanval van Groningen wordt, de plaats, wordt dan opgezet over de rechterkant van het veld. En dan blijft exeren, die blijft even, nee, wie blijft daar geblesseerd liggen? Het is Bakuna, die waarschijnlijk even last heeft van enige krantverschijnselen. En dus ligt het spel even stil hier in de Eureborg. De klok gaat naar de 89e minuut, er komen zeker twee, drie minuten bij 3-2 voor Groningen. Is de graafschap een beetje uitgeraasd, Richard? Ja, daar lijkt het wel. Op de eerste 15, 20 minuten was het heel aardig. Nu de kans voor Rode JC met Mats Jonker. Maar Wormgoor let goed op, de centrale verdediger. En dus weer geen kans voor Roda. Dat me ook tegenvalt hoor in deze wedstrijd. De Graafschap probeert het spel te maken. Slaagt daar niet echt in. En Rode JC dat toch de betere voetballers heeft. Met Ramsey, met Malky, met Donald, met Jonker natuurlijk. Dat, ja, dat slaagt er ook niet echt in om de bal lang in de ploeg te houden. En zo heb je aan beide kanten veel balverlies. Nu weer zo'n lange bal Richting Poepon, maar ook niet nauwkeurig. En dan is het uh, simpel Kieshek, de keeper van Roda, die weer kan oprapen. 44ste minuut, nog uh, één minuut dus. en wat extra tijd in deze tot nu toe teleurstellende eerste helft. op de Vijverberg in Doetinchem. En dus ook nog een minuutje in Den Haag, Frank Wieluid. Inderdaad, want de, de, althans dat minuut. En die kunnen we letterlijk nemen, want Sepa ligt weer op de grond. Greep na een uh, tackle, gepoogd op uh, Leurling naar zijn enkel en zit nu op de grond. Dat is de tweede keer dat hem dat uh, overkomt in deze eerste helft. En uh, hij ligt daar nog steeds. Het ziet er niet al te best uit trouwens, want uh, hij stond in eerste instantie. Is daarna weer gaan liggen, wordt nu verzorgd in het veld. In de blessuretijd uh, bij Ado Den Haag tegen NAC. En ik denk dus dat Ado gaat rusten met die 1-0 voorsprong tegen de ploeg uit Breda. Groningen NEC, Henk eh, Kok... Nog drie minuten en drie twee er voor Groningen. Groningen in balbezit via Burnett. Een paar meter loopt hij nu over de middenlijn. Wordt achtervolgd door Platje. En er wordt er ook gefloten voor een overtreding. Groningen krijgt er half een vrije schoppen. Uh, toegekend een meter of 15-20 over de middenlijn. En er vindt mogelijkwijs ook nog een wisselplaats. Als Groningen nu ziet dat Huistra Jones. Dat is een landgenoot van Taxera. De man van de drie doelpunten in deze wedstrijd weer naar de de begeleidt. De Vrije schop is genomen door Tadis. Die veel vrijheid kreeg. Daar aan de linkerkant van het veld. De man van de beslissende ...voorzet op het Texera die dus de 3-2 binnenkopt het uh, Tadis met een hoog standje... ...maar de bal blijft dan in een kleine ruimte aan de rechterkant van het veld in het verdedigingsvak... En er wordt een overtreding begaan op Tadic. Er wordt even geshort door Sjeunen aan het shirt van Tadic. En dan krijgt Groningen andermaal een vrije kop toegekend. Dan neemt ze natuurlijk de nodige tijd voor. We zitten al een, anderhalf minuut in blessuretijd in die vrije kop. Ja, wie moet die vrije kop dan even nemen? Dan moet wel iemand die vrije kop nemen, jongens, van FC Groningen. Babos, die vrije kop wordt nu genomen. Kort genomen door Sparv in de voeten van Bakuna. Die zal proberen Tardis nog eens een keertje aan te spelen. Die bal die gaat dan wel naar Tadic. Maar er wordt wat gegogeld daar bij de cornervlag. Dan wordt die weer overgenomen door Sparf blijft nog steeds aan de linkerkant van het veld, maar de voorzitter die komt er niet en kan NEC dan ons nog een keertje een keer bouwen aan een aanval. Nee, veel druk op de bal van FC Groningen. De aanval wordt nu verplaatst van de linkerkant naar de rechterkant. Het is Kappelhof die even terug speelt naar Van Dijk. Van Dijk toch weer in de diepte naar Pedersen. Pedersen kan niet bij die bal. Van Eiderkop die bal weg. Maar dan mis hij nog eens een keertje Zeefuik. Een lange bal. Twee tegen twee situatie. Maar dan moet Zeefuik eerst de bal veroveren. Goed rugdekking gegeven door Van Dijk. Die heeft de bal weer weggeschopt. Ter hoogte van de middencirkel nu. Pedersen probeert die bal te veroveren. Maar dan is het toch even voor. En weer Zeefuik. Op de rand van de 16 kan hij die bal afgeven. En geeft hem af naar voor. Bij de kant je nog eens een keer. Ja, ja, <laughs> de bal ik weer die zegt. Weer die platje die Groningen in een diepe rauw een Prachtig doepen van die Melvin platje. Ik geloof dat het zijn vijfde doepen is. En telkens komt hij als invaller binnen de lijnen. En hij doet het op identieke wijze. Bal gewoon weer even voor zijn rechtervoet voet leggen. Even kijken naar de verre hoek bij Van Loo. Is hij vrij? Ja. Nou, de kan er toch in. Zo eenvoudig is dat. Ongelooflijk. 3-3. Ik heb toch een leuke wedstrijd gezien in die tweede helft. Geen goed voetbal. Maar wel mooie doelpunten en leuke acties. En een spectaculair scoreverloop. Wat wil je nog meer? 3-3! Yeah, yeah. Het is nou, er niet eens even... afgelopen, of wel? Nee, nee, nee. We moeten nog weer aftrappen, maar ik denk dat de tijd veel te kort is. De tijd is veel te kort. Burnett, de bal is in de achterhoede bij FC Groningen. Die bal die wordt naar voren geprikt. Het zal toch niet waar zijn dat er nog 4-3 gescoord kan worden? En dat geloof ik toch niet? Of Schoon-Tadits, of De bal moet weggewerkt worden door voor. Dan is er Van Boekel die voor het einde fluit. Ja, nu wordt er boe gefloten. Nu wordt er ja, nu wordt er gefloten. Nu wordt er boel geroepen. Maar als het 3-2 was geweest van FC Groningen, dan we dat niet gedaan. 3-3. heeft te laten NEC boven het gemiddelde van wanneer heeft NEC in een wedstrijd drie doelpunten gescoord. Ze hebben nog niet één doelpunt gemiddeld gescoord tot dusver in deze competitie. En nu zomaar drie tegen het sterk geachte FC Groningen in de Euroborg. Groningen is misschien wel niet zo sterk als menig een denkt. 3-3. is twee ruststanden. De andere twee wedstrijden namelijk de Graafschap Roda 0-0 en ado Nak 1-0. Allebei hebben ze al een lange staat van dienst in het zwemmen. Allebei dromen ze van Olympische Spelen. Allebei trainen ze in Marseille. En ze zijn dit weekend ook allebei aanwezig... bij de Open Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven. Met elk een eigen verhaal. Inge Dekker en Femke Heenskerk. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Twee zwemsters die trainen in Marseille. Eentje zit er tijdens het ONK op de tribune. Inge Dekker, geblesseerd. Nou, Ik had een stressfractuur in mijn hiel... Maar uh, het gaat ondertussen al heel goed en ik kan prima trainen. En ik heb er ook niet, uh, niet veel last van gehad met zwemmen. Maar uh, ja, ik kan nog niet zo goed starten. Dit ONK komt nog iets te vroeg dus eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Maar uh, ja, het is niet heel erg. Want we hebben natuurlijk nog twee kansen. En ik kan prima trainen. Dus uh, ja, het is geen, uh, geen ramp. Ja, precies, je hebt die twee swimcups nog waar je kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Je maakt dus helemaal geen zorgen eigenlijk. Nee, eigenlijk helemaal niet. En uh, nou ja, we zitten nu een beetje te kijken, want ik kan natuurlijk nu gewoon doortrainen terwijl de rest aan het taper is. En uh, ja, wie weet is dat eigenlijk wel een voordeel. Ja. Dus uh, ja, dat weet je niet, maar misschien wel. Dat kan best. Terwijl de een gedwongen is om toe te kijken vanaf de tribune hey, kom op. staat de ander op het startblok. De twee van mij met nummer 4. Femke Heemskerk, zij toont vandaag tot twee maal toe olympisch vormbehoud, is dus zeker van Londen. En dat uh, terwijl je eigenlijk helemaal niet zo fit was hè? Nee, dat klopt. Nou, gisteren voelde ik me heel goed. Ik had nergens last van, ik lag echt lekker te zwemmen, goede vrijgezonden. En, uh, ik werd uh, een beetje wakker en gisteravond begon het al een beetje. En uh, ik heb gewoon een beetje uh, ja, rommel, rommel dus, uh, Maar... Uh, ja, weet je, ik heb geen koorts aan de dokter geweest en die zei, ja, je kan er gewoon mee zwemmen als jij je gewoon goed voelt. Maar ja, je, je denkt er toch de hele tijd aan van, ah shit, ik voel me niet helemaal, weet je wel. Dus, uh, maar ja, als ik het wel 1,56 mee kan zwemmen, dan, uh, ja, dan, uh, dan kan ik morgen ook wel goed zwemmen. We dus. zitten in een seizoen dat natuurlijk moet uitmonden in de Olympische Spelen. Wat voor rol speelt dat ONK voor jou daarin? Nou, dit is wel een mooie test en uh, ik denk dat ik daar uh, tot nu toe al heel erg in geslaagd ben. We hebben na aanloop van deze wedstrijd uh, zeg maar vier, vijf weken heel, heel zwaar getraind. Heel veel meets gemaakt. Uh, Een programmaatje Lindsay Heister <laughs> En dat, daarmee wil ik aangeven dat we heel veel duur hebben gedaan. En uh, heel veel op, uh, op inhoud. En dus niet zoveel vermogen hebben getraind. Ook buiten het bad doen jullie wel aparte dingen. Hè? De beklimming van de Mol van Toe. Ja, klopt. Dat hebben we ook gedaan. Dat was in, uh, uh, eind oktober. Ja, en hij heeft dat gedaan om. Uh, ja, het is een uitdaging hè? en uh, als je dat haalt, het is, dat geeft toch ook weer kracht en het was vooral heel erg leuk om, uh, om, om te doen met als team. Merk je ook dat je er bij het zwemmen wat aan hebt? Nou ja, het is, het is een, een, een, uh, een hele erg uitdaging en als je daarvoor gaat en je haalt het, dat geeft wel heel erg kick en, uh, en ik denk dat, dat dat uiteindelijk wel helpt en wat, wat ons vooral heel erg geholpen heeft is dat we veel gefietst hebben in, in, uh, in het begin van het seizoen om, om algemeen fit te worden. Dus uh, ja, dat, dat is sowieso heel erg goed, denk ik. En hij heeft ook voor gekozen om wat minder te zwemmen in het begin. Zodat we al geheel erg fit werden. En het ook uh, was het lang, lang en zwaar seizoen met de Olympische Spelen. Dus uh, ja, nu, dan blijft het leuk, weet je wel. we zaten op een gegeven moment echt van nah, hallo, mag er nou weer het water in of uh, hoe zit het? Ja, Fijn dat je nu ook dat WK weer echt achter je kan laten en weer door kan richting de Spelen. Want ja, er is veel over gezegd. Hè? toch wat teleurstellend? Ja, zeker veel over gezegd. En ik heb er natuurlijk ook veel over gedacht. En, uh, maar ja, ik, ik heb het wel achtergelaten. Weet je, tuurlijk, het, het deed wel pijn. En, en het, het, het, ja, het, is wel, het is wel zwaar. Maar uh, elke dag in de vakantie had ik iets van, uh, ik wil weer beginnen. Ik wil weer beginnen, want ik weet gewoon dat ik zoveel veel meer uh, kan dan dat ik daarop laat zien in de finales. Dus... Uh, Nee, ik heb, ik heb geen, geen moment getwijfeld van, nee Femke, ja, je, je kan het gewoon niet. Dat is, dat, dat is het helemaal niet. Het is meer van heel erg die honger van te laten zien van, ik kan het wel. En ik kan het ook op goede momenten. Dus, en daar ben ik nu heel hard mee bezig en het gaat heel erg goed. Femke Heemskerk, zij mag dus weer zwemmen in Eindhoven. Terwijl die ander... Inge Dekker nog even moet wachten. Ja, een beetje gek. Ik uh, vind het wel heel leuk om te kijken... en uh, mijn, mijn teamgenoten ook te zien en te kijken wat de rest van Nederland doet. Um, maar ja, eigenlijk wil ik zelf ook heel graag zwemmen. Dus dat is een beetje een dubbel gevoel. Maar um, nou ja, goed, mijn tijd uh, komt wel. En, uh, een beetje geduldig nu en dan uh, ga ik straks weer kaart zwemmen. Inge Dekker en Femke Hinskerk, u hoorden ze in gesprek met Edwin Cornelissen... We gaan uh, voorbeschouwen. Ajax-Excelsior. Ja, wat nou ja, valt er eigenlijk over te zeggen? Excelsior doet het niet goed. En Ajax eigenlijk ook niet, Andy. Nee, want als je kijkt, uh, de laatste vier wedstrijden op Bray. Niet gewonnen, Ajax. En nog nooit heeft Ajax vijf wedstrijden op Bray niet gewonnen. En Excelsior, drie wedstrijden op Bray niet verloren. Dat uh, is, thuis uh... hebben he, Ajax. Ja, ja, ja, dat, ja. Klopt, dat klopt. Ja, precies. Uh, Even over Ajax. Als ik noem van der Wiel. Ooyer, Siktersson, Siem de Jong, Boelikiem, Boerrichter. die zijn er allemaal niet bij. Die zijn bij de elftal. Precies, en dan moet je dus een heel ander team gaan neerzetten als Frank de Boer zijnde. Hij gaat 3-4-3 spelen met Toby Alderwereld, Jan Vertongen en Deli Blind achterin. En dan een, een middenveld met Anita, met Eno, met uh, Eriksen en met Theo Jansen. En voorin uh, de spitsen weer. Nicolas Lodero. Aan de zijkant Miralem Soleimani. En aan de andere kant staat Ismaël Aysati. En hij mag dus weer beginnen bij Ajax. Gewoon in de basis. Ook natuurlijk vanwege al die blessures. Maar ook vanwege zijn instelling. Hij heeft zich toch altijd netjes getoond. En mag in de basis spelen. En bij Excelsior John Lammers, de trainer... Die dacht, weet je wat, ik hou mijn topscorer. Die hou ik op de bank. Leem van Steensel. Met twee doelpunten. Want dat heeft toch geen punten tegen Ajax. Hij speelt met twee spitsen. Tevreden en Maatsen. En voor de rest zal het heel moeilijk worden voor Excelsior. 16 keer in Amsterdam gespeeld. 15 keer verloren. En één keer gelijk. Dat was in 2007. 2-2. En uh, nu we het toch over het verleden hebben, uh, de grootste uitslag ooit. Laten we maar naar kijken, want gisteren zat ik bij uh, Heracles tegen VVV en toen heb ik 7-0 gezien. Nou, de grootste uitslag tussen Ajax en Excelsior is uit 1972 8-0 met een hat van Johan Kruijff. Still I can't escape the ghost of you What has happened to it all, crazy summer set. Run away Ordinary World van Duran Duran. We gaan naar Ajax Excelsior. Die Klaassen, die vorige week meteen bij zijn debuut scoorde... En die, is hij die er wel bij? Ja, ja, ja. Zit op de bank. Met het rug, nummer 39. En als het niet loopt, dan komt hij er gewoon in. Maar Ajax is begonnen aan de wedstrijd. Deli Blind. Ik zei het al. 3-4-3 speelt Ajax. Drie verdedigers. Met Blind aan de linkerkant. En dan uh, Vertongen en al de wereld uh, daarnaast. Omdat Excelsior natuurlijk heel verdedigend ook gaat spelen. Anita zal eens uh, moeten opletten. Want die speelt opeens aan de rechterkant van het middenveld. Terwijl Lodero de bal kwijtraakt. En de bal wild uh, naar voren wordt getrapt door Excelsior. Dat zullen we veel gaan zien. Ajax aanvallend, spelend. En. Uh, Excelsior verdedigend. Is ook logisch. Zeventiende plaats. Zeven puntjes. Excelsior dus. Maar acht doelpunten gescoord. Dat is verreweg het minste van de hele eredivisie. Maar door die 7-0 gisteren verlies van VVV Venlo... Eh, staat het er ietsje beter voor. Niet op de laatste plaats. In ieder geval Excelsior balbezit voor Vertongen. Speelt de bal naar 1-0. 1-0 in de middencirkel naar de rechterkant. Naar al de wereld. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Eh, eigenlijk nog niemand. Dus Eriksen aan de rechterkant. Die een beetje... Eh, terugkomt om die bal te halen. Bal bij Eno. Heel lang balbezit voor Aijs. Voor eventjes. Richard van der Maade heeft iets te melden. Het is 0-1 geworden op de Vijverberg in Doetinchem. Direct in de tweede helft. We zijn amper begonnen. En het is wie anders dan Malky die het doelpunt maakt voor Rode JC. Vanaf de aftrap via Vormer. Wordt de bal breed gespeeld, dan met een lange hens naar voren. En Malky is dan wat gelukkig in het duel met Van der Pavert en de Winter. Lepelt de bal over de keeper en zo staat Roda voor tegen de Graafschap 1-0. Andy? Ja, het is moeizaam voor Ajax in die beginfase, maar dit is een goed paasje. De diepte in naar Eriksen. Eriksen kan de bal net niet onder controle krijgen, bal over de achterlijn. En dan zegt alles wat Ajax heet. ...dat het een achterbal is. Over Ajax gesproken, ik kijk naar het stadion... ...en dan weet ik zeker dat bij de persconferentie weer geroepen wordt dat het uitverkocht is... ...met 51.213 toeschouwers. Maar ik zie toch zeker dat er een kwart van de mensen niet is komen opdagen... ...en heel veel lege plekken in de arena. Al dat uh, gedoe van de afgelopen weken uh, laat toch ook zijn sporen na uh, bij het publiek. Dat is duidelijk, men is het zat. Uh, wordt er geroepen Johan, Johan. Het zou best kunnen, Johan Cruijff staat weer... Op een groot spandoek te bewonderen achter een van de doelen bij de F-side. Maar wij letten op het voetbal. De eerste hoekschop is een feit. En die is niet voor Ajax, die is voor Excelsior. Vanaf de linkerkant zal die genomen gaan worden door Kevin Jansen... Kevin Jansen die de bal nu gaat klaarleggen en het met zijn rechterbeen zal doen. Lange mensen mee naar voren die kunnen koppen. Uh, Edwin de Graaf zie ik uh, mee naar voren en uh, Samuel Scheijman ook. En dan is daar die hoekschop. Komt bij Vermeer, makkelijke vangbal. En die kan de bal als hij het snel doet uh, voor een tegenaanval zorgen. Maar hij raakt de bal niet lekker en dan wordt de bal uh, opgevangen achterin door Excelsior. Wordt doorgekoopt, maar hij komt niet bij Fortoorn uh, terecht. Dan gaat de bal de diepte in maar Ajax is nog onzuiver. Uh, maar ook uh, Excelsior nog niet echt uh, lekker... Niveld de bal kwijtraakt. En hij is in de omschakeling misschien iets leuks kan doen. Nee, men houdt de bal alweer bij zich. En gaat rustig kiezen voor de lange aanval. Gespeeld, 3,5 minuut 0-0 bij Ajax Excelsior. Ze zaten nog niet eens in Doetinchem voor het begin van de tweede helft. En toen lag hij er al in, Richard en, van de Maarten. En nog steeds zitten ze allemaal niet hier. En de mensen die weten eigenlijk niet wat ze is overkomen. De mensen hier van de Graafschap natuurlijk. Want uh, vanaf de aftrap is het rode JC dat uh, razendsnel toeslaat. En een mooi doelpunt toch maakt, hoor. Via... Malki, Die de bal misschien wel wat gelukkig kreeg. Maar in duel met uh, Wormgoor en doelman de winter heel snel draaide. En de bal over de keeper heen lepelde. De winter had daar niet moeten komen. Want uh, Malki was nog uh, duidelijk in uh, duel met uh, de verdediger van uh, de Graafschap. Maar goed. Wel weer een doelpunt van Malki, Zijn negende alweer dit seizoen voor Rode JC. Dat in de eerste helft uh, zo tegenviel. Inspiratieloos. Maar nu op jacht gaat misschien wel naar de tweede treffer. Het is geen buitenspel. De voorzet van Jonker. Die is niet goed. De winter vangt hem. En zo na drie minuten dus 0-1 voor Rode JC. En inmiddels zijn ze ook in Den Haag aan de tweede helft begonnen. Frank Vierleid. Daar uh, zijn ze gaan rusten met een uh, 1-0 voorsprong voor ADO. En zo zijn we ook nu nog uh, bezig met dezelfde spelers die uh, voor de rust ook bezig waren. Dus geen wissels bij, uh, bij de elftallen. En uh, NAC dat toch nadrukkelijk beter moet gaan voetballen dan uh, voor de rust het geval was. Steekpaasje, Bonavacia. Nou, daar hebben we dan de eerste poging in ieder geval van Schalk richting het doel van Coutinho. Maar Coutinho kijkt die bal op zijn gemakje naast. En veel meer heeft hij voor de rust ook al niet hoeven doen. De doelman van Ado Den Haag, nak dat de afgelopen weken toch behoorlijk draaide. En op 21 oktober voor het laatst verloor, uit bij de Graafschap was dat. En sindsdien vier wedstrijden op rij, In ieder geval een aantal keren heeft gewonnen, een aantal keren heeft gelijk gespeeld. Is vandaag geen schim van zichzelf van de afgelopen maand zullen we maar zeggen. En Haag. De afgelopen maand juist niet gewonnen. Staat nu dus met, uh, met 1-0 voor. In de openingsfase die eigenlijk net zo begint als in de, de eerste helft. het doet uh, een beetje rustig aan aan beide kanten. Ajax, Excelsior en die uitkamp. Ja, het publiek vermaakt zich wel. Maar uh, nog niet met het spel. Gewoon lekker zingen onderling. En dan uh, kom je zo'n avond wel door. Als er uh, weer een slechte basis is nu van Anita. En overgenomen wordt door Excelsior. Achterin niet telt die de bal... Uh, uh, probeert bij een uh, medestander te krijgen. Maar dat lukt niet. Het lukt niet. Speelt de bal in de voeten van Vertongen. Die gaat dus aan een lange solo beginnen. Wordt uh, neergehaald. Halverwege de helft van Excelsior. En dan mag Ajax een vrije trap gaan nemen. Sulemani wil dat snel doen. Maar schrijft dat het aan liefstveld. Moet nog even een uitbrandertje geven aan de dader. Dat was uh, Kevin Jansen. En uh, dus mag uh, Ajax een vrije trap gaan nemen. Vertongen mee naar voren. Nee, die blijft er maar eens even achter. Krijgt de bal in de voeten gespeeld van Theo Jansen. Terug naar Theo Jansen. Ajax zal moeite hebben... ...om in ieder geval door in het begin door die verdediging heen te komen. Een snel doelpunt zal helpen, maar dat is vooralsnog nog niet gevallen. Ajax veel in de aanval, maar de 6,5 minuten spelen nog altijd op 0-0. Roda voor in Doetinchem, Ruizjes van der Maarden. En de graafschap van Slag in de eerste minuten van de tweede helft. Roda zoekt het doel van de graafschap opnieuw. Nu aan de rechterkant met Malki naar Donald. Schermt de bal aardig af, hem dan Kaatsen met Jonker. Er wordt een lichte overtreding gemaakt, een duwtje van Wormgoor. Maar de scheidrechter laat het doorgaan. De bal was inmiddels wel weer naar voren getrapt... En en Roda komt opnieuw aan de linkerkant nu met een goed balletje naar Hemten. Maar Rozen doorziet dat de middenvelden van de Graafschap kan hij de bal binnenhouden. Hij doet het zelfs nog beter door de bal via de speler van Roda over de achterlijn te spelen. En zo heeft de winter nu de bal. Maar de Graafschap zal wat meer risico moeten gaan nemen. Zal over moeten schakelen op plan B. Tot nu toe was het vooral tegenhouden. Een beetje op de nul spelen. En daar komt de eerste wissel al aan. El Hasnaoui. Hij komt erbij en de leeuw gaat eraf. En dan gaan we naar Frank Vierdijk bij Arunak. 48 minuten onderweg, 1-0 ADO, Nak in de aanval via Jozefzoon, goed dwars gezeten nu door Loeksik, moet dus wegdraaien. Nak blijft wel in balbezit over de rechterkant met Jansen die nu langs de zijlijn gaat, achterlijntje zoeken, moet dan een voorzet gaan geven. Daar is eigenlijk niemand echt serieus aan speelbaar. Sepa krijgt de bal dan ook gemakkelijk weg, maar daar wordt hij achterin bij Nak weer opgevangen door Luiks. Dan maar helemaal terug naar Bottenkin die net een aardig tikje kreeg. En eventjes stond de hinkenpinker en vervolgens verdedigend gelijk in de problemen werd gebracht. Maar inmiddels gaat het alweer. Hij speelt de bal rustig door naar Gorter. Die schiet de bal volgens over de zijlijn. En dan kan Ado gaan uitverdedigen. Over de rechterkant van het veld. Ami zegt tegen uh, Sherry: ga maar lekker ver weg staan. Zeg maar ongeveer halverwege de helft van Nak. Daar krijg ik hem wel ongeveer. Dat is bij lange na niet waar. Tornstra wist dat van tevoren. Nee, Van Duinen wist dat van tevoren. Dus die was daar stiekem tussen gekropen. Maar ook hij komt er niet aan. wordt wel een overtreding bij gemaakt. En dus kan Ado een stukje verderop stiekem toch de vrije trap gaan nemen. En heeft Ami toch zijn zin? Is hij toch een redelijk eindje verder opgeschoten? Tornstra achter de bal met die vrije trap. Nou, een metertje of vijf voor bij de middenlijn. Veel meer is het niet. Dus richting randje strafgebied. Geschoten. blijft die bal een beetje hangen. Vicento staat daar eigenlijk achter nog te wachten tot hij de bal kan ontvangen. Zover komt hij niet. Nu krijgt hij hem wel, kan hij de achterlijn gaan zoeken. Maar Ado is een beetje omslachtig op zoek naar de volgende treffer. Na vijf minuten spelen in de tweede helft. Nu een paas richting de eerste paal. Wordt hij daar nog ingeschoten? Hij wordt nog ingeschoten en aangeraakt. Ado houdt een corner over. En richting in En die had Ja, en soms heb je dan een beetje mazzel nodig. Via bijvoorbeeld een vrije trap. Want er staat nog 0-0. Negen minuten gespeeld. Vrije trap Ajax. Metertje of uh, 3, 24, denk ik zo, van doel. Uh, nou, iets meer. Zelfs 26 meter zie ik op mijn schermpje uh, Van het doel, maar recht voor het doel van Wesley de Ruiter. Dat betekent dat Theo Jansen natuurlijk bijzonder prettig zou kunnen uithalen met het linkerbeen. Er staat niet eens uh, iemand anders bij, dus je weet dat het uh, Jansen wordt. Er komt die vrije trap over de muur, maar ook over het doel van de Ruiter. Het O en A is, uh, klinkt door de arena, maar Jansen schiet de bal. De vrije trap over het doel van Wesley de Ruiter. Ik denk niet dat de Excelsior veel... Uh, hoop mag hebben in deze wedstrijd. Want ik denk dat Ajax deze wedstrijd op zijn sloffen gaat winnen. Omdat Ajax gewoon een be veel betere ploeg heeft. En ook uh, zo in de beginfase toch met name met Aysati hele aardige openingen uh, weet te bereiken. En het uh, wachten is gewoon op het eerste doelpunt van Ajax. Want Excelsior beperkt zich vooralsnog tot verdedigen. Ook na 9,5 minuut spelen bij 0-0. Wat kan de graafschap nog, Griesert van der Waarden? Ja, dat is de grote vraag. In de tweede helft, acht minuten zijn we bezig. In de tweede helft, rode JC dus op 0-1 door die hele vroege goal van de Syriër Sanharib Malki. Mooie voetballer is het toch, heeft dat dit seizoen al een aantal keren bewezen dat hij levensgevaarlijk is en razendsnel sloeg hij dus toe amper nadat er werd afgetrapt en de Graafschap heeft daar tot nu toe nog niets tegenover kunnen stellen wel veel overtreding aan de kant van Roda, dus vooral veel spelers bij de Graafschap op de grond. Nu weer Schrekovic. zojuist was het Ted van der Pavert die zelfs zie ik nu in beeld een, een bloedneus daar heeft opgelopen in een duel met een speler van Roda. Het staat hier hier voorlopig 0-1. Dus voor de gasten uit Limburg. En die jij. Jan Vertongen opent de score voor Ajax. Prachtig balletje van Eriksen. En Vertongen mee naar voren. Die uh, krijgt de bal helemaal vrijstaand. Kan hem met zijn linkerhart langs Wesley Druiter schieten. Ja en ik uh, voorspelde het al een beetje. Het is uh, uh, duidelijk dat Excelsior gewoon een hele moeilijke avond tegemoet gaat. Mooi balletje van Eriksen. De assist en het doelpunt van Jan Vertongen. Ajax leidt met 1-0 tegen Excelsior. Hoe moeilijk is de avond van Nak. Frank Vieluit. Nou, die hebben het bijzonder lastig en maken het vooral zichzelf lastig. Je krijgt bijna de indruk dat ze meer tegen zichzelf dan tegen ADO voetballen. Want in balbezit krijgen ze bijzonder weinig voor elkaar. Nu ook een crossbal, dat ziet er allemaal heel aardig uit... wat Luijks doet in de richting van Lurling. Maar die staat er al zo lang dat de hele verdediging van ADO al lang denkt... Van, nou, als wij er nou een meter voor gaan staan, staat hij buiten spel. En dat hebben die scheidsrechters vast door uit België. En inderdaad, nou moet Ammi alleen oppassen... dat hij Delferriere het niet al te lastig maakt... met het niet trekken van de gele kaart... voor. Niet luisteren naar de scheidsrechter en die bal op de goede plek leggen. Dat doet hij uiteindelijk en dus de vrije trap genomen. In de richting van Van Duinen. Verliest het duel van Lux. Lux nog maar weer eens een lange bal versturen naar nou, Jozefsson. Die staat zeker geen buitenspel. Loeksik schiet die bal uh, direct in de richting terug van Van Duinen. En dus uh, luidt hij daarmee de aanval in voor Ado. Vicento, ah, die krijgt de bal niet lekker mee. En hij krijgt hem ook niet bij Tornstra. En daarmee is de mogelijkheid voor uh, Ado weg. En is Gillissen er nu vandoor voor uh, Nak. Maar uh, die kost even tijd voordat hij op gang is gekomen. En dan is eigenlijk het tempo alweer uit de aanval van Nak. Het probleem van Nak: er zit geen zuiverheid in het. Er zit geen tempo in het spel. Eigenlijk gaat alles mis vanavond. Tot nu toe bij NAC. Na 53 minuten. 1-0 ADO. Dat die 1-0 eraan kwam voorspelde je goed. Nou, de rest van de voorspellingen nog. En nu wordt het? <laughs> ik denk een nulletje of zes. Maar je weet het nooit. Gisteren zat ik inderdaad bij Heracles VVV. En daar uh, Dan had je ook je geen mee... 7-0 van tevoren gezegd. 3-0. Ja. Uh, voor een uh, flesje wijn was dat. En uh, helaas het uh, heeft 3-0 gestaan. Ja. Maar goed, uh, de, nu staat het 1-0 voor Ajax. En Ajax is gewoon veel sterker Lodero. Mooi balletje uh, buitenkant voet naar Anita. Anita moet met de voorzet komen. Houdt hem even bij zich. speelt hem terug naar uh, Soleimani. Soleimani Lodero. En uh, krijgt Soleimani hem terug. Schiet. Oh, moeizame redding. En daar is de 2. Nee! Ho, ho, ho. Wat scheelt het Lodero. had hem de beste in mogen schiet, hoor. Hij schiet hem... Uh, Nast! Via de benen van Wesley Ruiter. Uh, het is een uh, schuttersfestijn vanavond. Ajax-Excelsior volgens nog 1-0. Je hebt nog een paar seconden om te vertellen dat het nog steeds 0-1 is, Griesjes van de Maarten. Ja, inderdaad. Het is de 56 e minuut. En Rode C. voetbal duidelijk wat beter dan in de eerste helft. De graafschappen nog niet gevaarlijk geweest. Ook niet in de tweede helft. De beste kans was in het begin voor iets. En daarna hebben we de thuisploeg eigenlijk niet meer gevaarlijk gezien. In deze wedstrijd op de Vijverberg. Tegen Rode C. dat leidt met 0-1 door de goal van Malky. En bij ADO Nak is het 1-0 na een minuut 10 in de tweede helft en in de eerste helft 1-0 na een twaalf minuten spelen bij Ajax Excelsior Groningen. Nek eindigt in 3-3. Tot zo na Mariel Hageman met het NWS journaal Op Sinterklaas. Sinterklaas. Wie kent hem niet? Bestaat niet. Ja. Maar het Sinterklaas-effect. Wie kent dat?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 Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Filet American, alle smaken, bakje 150 gram, 1 plus 1 gratis. Plus geeft meer, vooral het weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op Filet American. Het is easy december bij weekend.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je leuwe stoel. Feestkleding, ski skikleding of elektronica. Eerst weekend.nl.